met het NOS-journaal. De Franse president Sarkozy en de Duitsers zijn eens geworden over een mogelijke oplossing van de Griekse schuldencrisis. Het is nog niet duidelijk wat hun voorstel is. Frankrijk en Duitsland waren het voor het gesprek niet eens over de vraag of banken moeten meebetalen aan een reddingsplan. Het voorstel van Merkel en Sarkozy wordt vanmiddag besproken op een eurotop in Brussel. De meeste Nederlanders vinden het niet erg dat zorgverzekeraars alleen contracten afsluiten met ziekenhuizen die goed vinden. Blijkt uit een enquête van patiëntenverenigingen. Ruim 80% van de ondervraagden wil wel weten op welke gronden een zorgverzekeraar kiest voor een bepaald ziekenhuis. De parlementsverkiezingen in Egypte worden gehouden in etappes. Het land wordt verdeeld in drie regio's die op verschillende dagen naar de stembus gaan. Het heeft de militaire raad bekendgemaakt die Egypte regeert sinds het vertrek van oud-president Mubarak. Door de verkiezingen te spreiden kunnen rechters alles goed in de gaten houden, stellen de militaire machthebbers. De raad maakte verder bekend dat bij de verkiezingen geen internationale waarnemers worden toegelaten. In Texas is een man ter dood gebracht die in 2001 drie mensen neerschoot als reactie op de aanslagen van 11 september. Hij wilde vaak nemen op mensen uit het Midden-Oosten. De man schoot drie mensen neer die allemaal uit Zuid-Azië bleken te komen. Twee van hen kwamen om het leven.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 Het weer wisselend bewolkt en in de loop van de dag buien met kans op onweer. In het noorden en noordwesten de meeste zon, het wordt een graad of twintig. Dit was het NOS-journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan korte dagelijkse files richting Amsterdam op de A8 voor knopend Koenplein 3 kilometer. Op de A9 vanuit Alkmaar voor knopend ook 3 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee, Zee. Zandvoort. Zomerhit. en, is de zomer van ZFM. Met nu de haling van Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Oké, okay, terug van... Uh... Ja, een hele Goedemorgen Zandvoort. Uh, we zijn begonnen met uh, de Goedemorgen Zandvoort van zaterdag 16 juli 2011. Techniek, Roy Halderman, redactie, Ivo Roosendaal en Ellen Jansen. De koffie geschonken door Don de Grebber. En naast mij zit Richard Buitenhek. En naast mij zit Benneve. Goedemorgen Benno. Goedemorgen Richard. En we gaan beginnen met uh, ja, de onderwerpen van vandaag. En straks schuift aan Jan van der Weer en die gaat ons alles vertellen wat je allemaal kan bereiken met Skype en andere media en hoe je eigenlijk daarmee andere mensen in de wereld kan helpen. En om half elf hebben we Ellen Klaus en die komt vertellen over het paviljoen in Zandvoort. Daarna gaan we babbelen met Carla Abels van Apotheek Beatrix in Zandvoort. Zij gaat reisadvies en ja, we gaan praten over reisadvies en geneesmiddelen tijdens de vakantie. En het volgende uur hebben we als eerste wethouder Tonen. Die komt over een politiek item praten en dat gaat over het beleidsplan participatie. Ja. Dan na wethouder Tonen komt Gerard Scholten, de duinwachter van Waternet, vertellen over de excursies en evenementen in het nou, te, bijna 3000 hectare grote duingebied. En natuurlijk hebben we morgen weer een classic concert. Op, uh, en Peter Tromp komt, daar, uh, komt daarover vertellen. Dus muziek. Ja, en dan gaan we nu naar muziek. En dat is Tavares met More Than a Woman. Dat het begin van het jaar is geweest, Richard, dat we Jan van der Meren hebben gevraagd om uh, nou om eens, uh... Komen praten in Goedemorgen Zalvoort, want Jan ging op reis naar Afrika. Nou, dat is alweer een aantal maanden geleden dat Jan is teruggekomen. Jan, goedemorgen. Dank u wel, heren. Goedemorgen. Ja. En, um, nou, je kwam dol enthousiast terug uit Afrika. Een koffer vol met films. Ja. Um, um, en sindsdien heb je ook een nieuwe website opgericht daarover. Maar daar gaan we natuurlijk allemaal over hebben. Um, Jan, hoe was het in Afrika? Goed. Ja, een hele ervaring, Rijker. Ik bedoel, uh, ik ging altijd als fotograaf filmen, ging ik naar uh, de mooie gedeeltes van Zuid-Afrika, Zuid Kaapstad, met mensen. Mijn vrouw en ik uh, bestuurden twee busjes en dan gingen we daar cursussen geven eigenlijk. Hè. Dus overdag mensen gaan, met mensen gaan filmen, de dieren oh. in uh, de parken. Ja, je en, staat op een website afgebeeld met een gigantische leeuw. Een leeuw, ja. Heel aaibaar lijkt het allemaal. <laughs> ik, ik kan iedereen die het wil daar naartoe brengen, die leven daar kun je, als je dat durft, kun in zo'n kooi en die worden gebruikt voor BBC-documentaires. Oh. Dus als jij naar zo'n prachtige do documentaire van de Serengeti zit te kijken, dan zijn vaak de allermooiste shots gewoon in Zuid-Afrika in Zuid gemaakt bij Johannesburg. Die man die heeft gewoon uh, achterin zijn tuintje een, een gigantisch park met, uh, met uh, volwassen leeuwen, kleine leeuwtjes. We hebben ze gevoed. Uh, we hebben twee jaar oude leeuwen, die, die kon je nog bijkomen. Maar deze hele bijzondere oude leeuw die vaak in films voorkomt, die uh, kan je gewoon uh, in zijn in kooi stappen. Ja, en die doet je niks. Nee. Zo. Maar goed, jij ging met, met die busjes door, de, door Afrika heen. En um, je bent gaan filmen, maar... Ja, en, dan, op de de, en dan, dan, uh, ja, dan kom je dus ook uh, kom je mensen tegen die minder bedeeld zijn yep. in deze wereld. En dat maak je in iedere stad mee in Afrika. De steden zelf zijn prachtig mooi. Maar daaromheen zwerven altijd ook in andere landen miljoenen mensen die niets hebben en dat is, ja, daar kun je van terugtrekken en denken van, ik heb lekker vakantie maar je kunt je ook eens, tijdens zo'n reis kun je gewoon eens even inzetten voor het een of het ander. wil ja, nou, wezen ook in Afrika. Absoluut. Ja, absoluut. Waar we nu geweest zijn Kenia, Oeganda, Rwanda bij elkaar, 5 miljoen kinderen zonder ouders. 5 miljoen. En dan de helft vanwege HIV-AIDS en de andere helft vanwege andere omstandigheden en malaria en dat soort dingen. Ja, en dan moet je je voorstellen, die kinderen die hebben de dus totaal geen toekomstperspectief. Uh, met een beetje godsgratie komen ze nog terecht op een school. Waar ze allemaal prachtig de mooiste zelfde kleren aan hebben. Maar voor de rest van het jaar hebben ze één pakje aan. Uh, vol met gaten en uh, amper te eten. Jij hebt die, die, die school heb bezocht, hè? Die scholen die heb ik dus bezocht. Dit jaar zijn we dus naar. Oh, tenminste, ik ben daar met een, een van mijn leerlingen naar, uh, Oeganda, uh, naar Kenia geweest. We begonnen in uh, Nairobi en toen naar Mombasa verhuisd. En toen weer helemaal naar boven, toen de grens over naar Oeganda en uiteindelijk zijn we ook nog in Rwanda geweest. En daar hebben we scholen bezocht waar dus meestal zo'n derde uit weeskinderen bestaat. En die heb ik dan, uh, probeer ik dus nu uh, te benaderen, die scholen via Skype, uh, om met die scholen contacten te leggen en die mensen dus dingetjes uit te gaan leggen. Want wat veel mensen nog niet weten en wat ik heel graag vanmiddag aan mensen die daarin geïnteresseerd zijn wil uit gaan leggen uh, dat is dat je met Skype ook dingen kunt uitleggen aan anderen. Niet alleen fysiek. In ieder geval, Jan, wat is Skype? Oh, dat weet je niet. <laughs> ja, ik wel. Maar nou, misschien andere mensen. Nee, nee. Nou, ik mensen, die dus, mensen die dus niet, uh, geen computer hebben, die, ja, die haken sowieso al af. Want als je het daarover hebt hoe leuk Facebook is, dan zeggen ze ja, dat hoef ik niet in mijn leven. Ik wil niet uh, expo. Nee, goed. Het gaat om social media. Het woord sociaal zit erin en het woord media zit erin. En als je dus als je de sociale opstelling hebt dan kun je jezelf ook voorstellen aan andere mensen, maar je hebt nou eenmaal mensen die zich niet willen voorstellen, die zich ja, af willen schermen van de buitenwereld, ja die zijn er ook maar voor die mensen is het misschien juist ook wel eens leuk om dat eens te gaan leren om eens te gaan leren praten met anderen via zo'n medium maar daar moet je wel een beetje verstand van hebben het is absoluut niet moeilijk in vijf minuutjes heb je dat voor elkaar zit je op Skype kun je gratis telefoneren naar het buitenland. Je hoeft je gezicht nog ineens te laten zien als je dat niet wil. Ik heb heel veel vrouwen, die zetten hem dus niet aan, want die zijn nog niet opgemaakt. <lacht> ja, dus, maar als je dat dus, als je dan beseft, en begon ik eind vorig jaar toen ik dat deed met vader Jozef in, naar uh, Ruby, dat is zo'n missiepater, um, een lang verhaal, maar goed, het komt erop neer, dat die pater, die ging ik dingen uitleggen. Ik dacht, waarom doen scholen het niet? Waarom kun jij niet als onderwijzer hier gewoon even die laptop openen? Daar zit een cameraatje in, en je kan zo'n klas daar die geen geld heeft om een goede onderwijzer te betalen, die kan je dan gratis mee laten liften op de, op de hele les. Ja. Wij zijn ideaal hier, want we zitten op één tijdslijn. Dus uh, om negen uur gaat hier de klas van start nou daar ook. Oh. En uh, Amerika die heeft het te moeilijke mee natuurlijk, maar wij zouden hier, als je dus hier een school hebt, en we hebben hier ook scholen in Zandvoort, die zou ik willen adviseren, jongens ga daar eens heel hard over nadenken, want jullie kunnen een heleboel mensen, ongezien, on, zonder dat het enige cent kost, heel gelukkig door alleen maar even die laptop open te zetten, Skype aan te zetten, verbinding te zoeken met een school daar. Waar ja, ik maar Jan, even met alle respect, is het niet iets te simpel, want die, die, die kinderen spreken Engels en hier wordt gewoon in het Nederlands lesgegeven. Nou, maar hier zijn ook klaslokalen waar ze wel Engels spreken en zelfs kleine kinderen hier kunnen al Engelse liedjes zingen, waarom niet? Happy birthday to you kan je zingen. Ja, en, en Dat heb je zijn... gedaan, he, daarin. in Afrika. Ja, ja, ja, er zijn een heleboel uh, scholen hier en ook hoger Opgeleide school. Ik bedoel, je hebt daar ook een, een, een, een, een, een, een, ja, van allerlei, je hebt tot de moment universitaire opleidingen daar zo. Die mensen die kunnen dus ook, de, ook de leraar kan hier met een leraar eens even wat doorpraten van, weten jullie dit al, weten jullie dat al? Ik ja. bedoel, hier gaan de bibliotheken dicht omdat we internet hebben en daar snakken ze naar die oude boeken die wij hier op de, op de brandstapel gooien. Hm. Dus, uh, nee, er is zo ontzettend veel te doen en daar wil ik met mensen die daar wezenlijk in geïnteresseerd zijn die naar dit programma luisteren zou ik zeggen, ik kom nou eens even om drie uur vanmiddag bij me praten op mijn studio, u weet waar ik zit passage tussen het station en de boulevard passage van de meer videostudio ik zit er al 30 jaar, dus kan niet missen ja. dus uh, die mensen zijn van harte welkom vanmiddag, gaan we er verder over praten, laat ik ook zien hoe Skype werkt ze kunnen hun laptop meenemen dan installeer ik het er zo op ik wil ze ook, uh, mensen die zeggen van joh, ik, ik ben heel goed in dit of in dat kan ik dat ook daar op zo'n klassisch uitleggen. Ja. Vanuit mijn huiskamer hier in Zandvoort. Je kunt dus gewoon thuis op de bank vijf minuten even aandacht geven aan die kinderen of die scholen of die onderwijzers daar. Werk je bij een ziekenhuis, je kan ook even vijf minuten thuis even iets uitleggen daar aan een afdeling. Nou en zo is er voor iedereen eigenlijk wel iets te doen. Ja. Je moet het zelf bedenken. Maar geld hoeft dus niet. Je hoeft dus niet a priori geld te gaan storten. Maar aan de andere kant, vroeger had je die foundations, daar storten je geld op en dan wist je nooit waar je geld blijft. En nu, als je nu een paar, uh, een paar laptops of wat dan ook met je, met je school hebt opgespaard en die stuur je naar zo'n school daar, dan zie je een paar weken later, zie je die kinderen heel vol trots jouw cadeautje openen ja, en ja, laten zien. Ja, ja. Maar ja, wat ik zo uh, grappig vind, of wat ik nu ik af zit te vragen, Jan, is. Uh, ja, ze hebben nauwelijks een, een, een, te eten, dat zeg je huisvesting, maar er is wel internet dat is ook geen uh, nee. goedkoper business Nee, nee, absoluut niet en vandaar dat er ook meestal op, op zo'n hele school waar, waar tot en met uh, 1200 kinderen uh, op een school zitten, is er dan één of twee leraren, die hebben dan wel een laptop Jawel. want die leraren die hebben daar wel voor opgeslagen Maar op er op is gespaard. wel een internetinfrastructuur Nou ja, je kunt overal zo uh, de, kijk, het is een heel gevorderd land wat telefonie aangaat, ik bedoel, zij hadden Eerst, eh, eerder allemaal een mobieltje als wij. Oh. En als zij naar de bakken gaan en een brood kopen, dan betalen ze met hun mobieltje. Oh. Dat gaan wij ook hier binnenkort in Nederland zien. Dat je dus op je mobieltje eventjes het bedrag intoetst. Je laat je mobieltje of dat wordt gelijk overgemaakt door de bank. Dus dat, dat, dat, dat doen ze daar al. Dus je kunt daar ook met je mobieltje heel makkelijk via internet con connectie leggen op je laptop. Oh. Daar heb je dongeltjes voor. Die kun je weer apart kopen. Die kun je erin stoppen. Dus, uh... Dat Skype, dat propageer je al een, al een tijdje. Nee, daar ben je al een tijd mee bezig. Sinds dat je terug bent uit Afrika. Ja. Eh, wat zijn de reacties? Heel erg leuk. Ja, dat, dat, uh, ja ik word gelijk emotioneel. Ja, ja, nee, want als je, als, je denkt, als je eerst denkt van, uh, van verdorie, uh, zou dat wel werken? Want je hebt dan zo'n gek idee van... Jongens, ik ga Skype promoten. Kan Skype zelf dat niet doen? Ik leek wel Mr. Skype. Maar op een gegeven moment dan zie je dat die mensen zeggen van wauw daar hebben we nog nooit over nagedacht dat dat mogelijk is en bedankt en wat leuk en die hebben dus van de tien scholen die ik bezocht heb zeg maar zijn er al vijf die nu op Skype zitten en waarmee ik dus nu al van de week ook weer dan heb ik met die mensen contact en dan uh, moet dat contact natuurlijk wel eventjes schikken maar er zijn ook mensen die zeggen joh ik ga wel even naar het cybercafé die dus helemaal geen, geen internet hebben of wat dan ook die gaan naar het cybercafé altijd in, in zo'n plaats is er altijd wel iemand die zo'n cafeetje heeft. Net zoals hier in de Haltenstraat. En dan kan je eventjes gaan skypen. Ja. Dat kan ook. En dat kost dan, dat kost dan echt niet zoveel. Even aan de andere kant, Jan. Uh, jij, hebt, jij zegt van op zo'n school van 1200 mensen, daar hebben dan twee docenten hebben een laptop. Ik kan me voorstellen dat je aan één laptop in een klas niet genoeg hebt. Als je aan het skypen bent, als je de hele klas wil bereiken, hoe, hoe lossen ze dat op? Nou, dat is kijk, dat is een, een groeiperspectief. Dat moet je gewoon zien van... De, het, ik heb het nu gelanceerd en hoe dat verder gaat lopen, dat ligt dan aan die scholen onderling. Ik wil alleen als stimulator werken. Ik heb ook geen foundation, je hoeft mij helemaal geen geld te geven. Het gaat er met mij om, om andere mensen zoals jullie, bewust te maken dat jij thuis ook eens een keer die laptop kan openmaken. En in plaats van een YouTube filmpje even contact kunt leggen, vrijwilligerswerk doen. Ja? Rechtstreeks op dat medium. En dat is er nog niet. En wat is nou het leuke, van de week is ook bekend geworden, dat Facebook dit gaat doen. Dus je Kunt Je op Facebook straks met al je vriendjes kun je corresponderen, maar je kunt uh, ook uh, visueel corresponderen dus je, je kan praten met ze, je kan teksten schrijven met ze, je kan dingen uitleggen en je kan elkaar zien dus gaat Facebook ook een soort Skype uh, ja. introduceren, ja. bedoel je dat? Ja, ja, ja. Dus je okay. kunt op, Skype, op Facebook voortaan, kun je, dat zal nog een paar, ja. misschien vandaag of morgen, uh, kan je ook dan uh, mensen zien. Uh, die Of mensen spreken in, in live, in, uh, net als Skype. Je, je komt niet meer aan werken toe straks. Hè? Nou, nou nee, je moet gaan kijken naar de nieuwe mogelijkheden die ja. er zijn in jouw leven. Hoeveel mensen klagen er hier niet dat ze geen werk hebben. Hoeveel mensen klagen er in Zandvoort niet dat, dat ze de winkel moeten sluiten omdat er geen klanten meer komen. Als jij, als jij op Facebook zit, als jij op die moderne media zit, die mensen redden het wel, want die mensen hebben wel contact met het buitenland en die mensen kunnen veel meer bereiken, maar er zijn er nog te veel hier ook, die eigenlijk een vrees hebben voor internet, een vrees hebben voor Skype, voor Twitter, voor huis, heb ik allemaal tijd voor en dat moet ik niet, ja, maar als je uh, iemand gaat instorten, en dan zie je wat een keur van mogelijkheden je hebt als mens het zijn nieuwe dingen, ja. maar als, ik, als mensen van 84 al met een modern mobieltje kunnen werken die hebben ook niet meer die oude kieschijf op de telefoon met. Uh, die, die werken ook met de nieuwste techniek. No, no. En langzamerhand beginnen ze dat ook te leren. Dus mensen die ouder zijn, mensen die jonger zijn, kunnen allemaal tegenwoordig ook vrijwilligerswerk doen via hetzelfde medium. Even praktisch, hè? Stel, ik uh, ben iemand die denkt van nou, ik kan, uh, ik kan leren timmeren of zo, ik noem maar wat. En ik, uh, ik, ik vind dit wel wat. Kun je dan even stap voor stap uitleggen hoe dat dan gaat werken? Een timmerman. Okay. Bijvoorbeeld, of of, of wat Maar in ieder geval iemand die je denkt van nou ik kan via Skype wel het een en ander betekenen. Ik zit in mijn stoel en nu? Je gaat iets bedenken. Ik kom, ik kom daar, ik zal een voorbeeld geven. Ik, ik, in de hoek van Oeganda, Rwanda... ...daar zit een heel bekend park. Je kent de Gorilla's in de Mist film. Mm -hmm. Nou, Gorilla's in de Mist... Die, die, ...die wonen daar in een park, die Gorilla's. Een heel groot gebied is dat natuurlijk. En daar word je naartoe gebracht. Dat is vier uur wandelen. Dan mag je een uurtje bij die Gorilla's even op visite. En daarna moet je weer terug wandelen. Weet je wat het kost? Het kost 500 dollar. En dat zit... Dagelijks gaan daar honderden toeristen naartoe. Die rijden dus door die dorpjes heen... ...waar dit soort scholen zitten... ...waar die orphans zitten. Daar stoppen ze niet. Daar rezen ze doorheen. Mm -hmm. Mijn idee was... ...zomaar borrelde dat ineens op... ...waarom bouwen jullie daar niet van eenvoudige middelen... ...een hele grote gorilla... Ja, ...langs de kant van de weg... ...nou minder groot als de Eiffeltoren... ...maar je begrijpt wat ik bedoel... ...echt opvallend... ...dan stoppen die busjes daar met die toeristen... ...gaan foto's nemen... Nemen. En je kunt ze daar een klein gorillaatje verkopen, die die kinderen allemaal zelf kunnen maken van hout. Verfje zwart en dan kun je een gorillaatje verkopen. Mm -hmm. Lijkt mij een leuk idee. Nee, maar dat, dan ben je al aan het einde van het traject, hè? want dan heb je al, ben je al het vrijwilligerswerk gestart. Maar iemand zit hier gewoon op de bank ja. en die denkt, hé, hey, ik vind het wat dat idee van Jan van der Meer en ik wil wat doen. Wat, hoe, hoe ga ik, wat is mijn eerste stap om uiteindelijk contact te leggen met Afrika nou dat ligt aan jouw specifieke kwaliteiten uh, kijk een, een, een medicus ja, die kan daar een medicus helpen en een timmerman kan daar een timmerman helpen uh, Ja, ik, ik denk maar, niet dat je mijn vraag begrijpt hoe gaan ze dit opstarten hoe gaat het proces, hoe ga jij hun daarbij helpen uh, ze kunnen helpen? Hebt... nou ja ze kunnen dus mij uh, contacten omdat ik daar geweest ben uh, zij zouden ook kunnen zeggen van ik ga zelf eens een keer daar kijken op wat er allemaal te doen is maar is dat niet een beetje je, tuurlijk snap ik dat je zegt van je kan naar daar gaan kijken, maar mensen die gewoon hier zitten, die gewoon elke keer in Nederland op vakantie gaan en toch willen helpen, hoe, hoe, hoe gaat dat verder dan met hun? Uh, je moet zelf inventieve ideeën gaan creëren. Wat zijn jouw mogelijkheden? Wat, wat kan jij thuis achter die camera laten zien? Wat kun jij laten zien? En hoe? Dat moet je zelf. Uh, ik kan daarbij helpen natuurlijk. Ik kan daarbij helpen. Bij ieder beroep kan ik wel iets gaan bedenken. Maar daar moet ik ook over gaan praktiseren. Van hoe moet je dat aanpakken? Mm -hmm. Maar als je eenmaal zoiets hebt, dan denk je van: wauw, ja inderdaad. Er is een organisatie natuurlijk ergens daar. Of er is een bedrijf die misschien mensen kan helpen. En die kan die school dan helpen met de het bouwen van een nieuw klaslokaal. Of ja. van, van nieuwe stoelen of banken. Bijvoorbeeld, hé, hoe kom je aan de contacten daar in Afrika? Als, hier, als gewoon als die hier op de bank zit? Er zijn uh, in Nederland een heleboel uh, vrijwilligersorganisaties. Uh, er zijn een heleboel uh, mensen die contact hebben met kloosters daar. Uh, paters van Milhild, de zusters van dit, uh, de broeders van dat. Die zitten daar allemaal en die weten alles. Hmm. Die, we, die, die weten ook wat, wat ze nodig hebben. Die weten ook waar iets zit. Dus via die ingangen kom ik er ook achter, ben ik heel uh, uh, al die landen door geweest voor minimale kosten je kunt dus voor minimale kosten een prachtige reis ook uh, daar naartoe nemen, dus als je zegt ik ga op vakantie en ik wil eens een keer naar een heel mooi land het zijn prachtige landen ja, minimale kosten bedoel je omdat de kosten gewoon laag zijn daar? Uh, via, die, via die missiepost dan kun je heel goedkoop overnachten okay, yeah. vrijwel gratis gratis overnachten als je ze maar helpt als jij tegen zo'n missiepost zegt van jongens ik kom bij jullie, kom ik een, een nieuwe onderdeel helpen bouwen uh, niet dat je het zelf moet gaan doen maar je moet alleen andere mensen gaan helpen het, heeft een, kijk, het is ook weer zoiets als jij naar zo'n land toe gaat en je laat even zien hoe goed je bent met, met iets bouwen daar help je zo uh, die landen niet zoveel mee, want als er iets kapot is kunnen ze het niet repareren, mm -hmm. je zal dus echt les moeten geven daarin ja. van Zo en zo moet je doen Die Ja, dat is een andere structuur Als geld uh, geven Jan, um, mensen kunnen een indruk krijgen Van je, wat je gedaan hebt In Afrika, ik denk dat dat wel belangrijk is Om ja. er een, uh, een beeld van te krijgen ja. um, Daar heb je een website voor uh, Gebouwd, uh, kan je de naam noemen? Ja, het is een, uh, een Engelse naam Dat heet Skype dus, En dan aan elkaar vast Skype. Ja. Orphan Orphan is O-R-P-H A -N. A -N. en dan schoolkids s-c-h-o-o-l S -C -H -O -O l k i d sorg en daarop staan dus uh, de filmpjes die ik gemaakt heb daar dan maak je kennis met de mensen waar jij via Skype ook mee kennis kunt maken en daarna moet je het zelf gaan bekijken wat je allemaal kunt bereiken maar ik kan vanmiddag nogmaals alles uitleggen om drie uur op de passage komt u rustig daar naartoe en ik, uh, ik help u graag en ik ben benieuwd wie, wie, daar, uh, ja, wie daar dan op afkomen want dus... <laughs> Ja, mag ook een ander keertje, als jullie vandaag niet kunnen komen, kom dan een ander keertje praten. En het liefste nog, alle scholen in Zandvoort en omgeving zijn welkom. Ik bedoel, om, om, uh, waar, waar dan één persoon even bij me komt praten, van wat kunnen we, daar, wat kunnen we daaraan helpen. Ja. Oké, okay, Jan, nou, dankjewel voor je komst naar nou, ja. Hotelkland. Um, we horen te zijn het eind natuurlijk weer wat het allemaal heeft uh, opgeleverd. Ja, Deze, ja, deze reactie absoluut. en ja. deze oproep. En uh, veel succes ermee. Dankjewel. Ja, ik kom me gerust over een half jaar te weer vertellen hoe het, uh, ja. het ermee was. Staat? Ja, hartstikke goed. Ja, hey, bedankt. Hartstikke bedankt. Ja. Dankjewel, Jan. We gaan uh, in het volgende, naar de muziek, gaan we luisteren naar Ellen Applaus. <hastan> <en hastan> ze komt uh, vertellen van het Verhalenpaviljoen in Zandvoort. En we gaan nu weer luisteren naar Jim Crosby met Bad Bad Leroy Brown. Goedemorgen, Zandvoort. Welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort, live vanuit Hotel Hoogland, uh, Westerparkstraat nummer 5. Je kan rustig langskomen voor een kopje koffie of een kopje thee. We gaan door met onze volgende gast, Ellen Klaus. En we gaan met haar praten over het Verhalenpaviljoen in Zandvoort. Dat gaat straks om 12 uur gaat het van start op het Raadhuisplein. Goedemorgen, Ellen. Goedemorgen. Nou, dan moeten we dus even iedereen warm zien te krijgen om naar, uh, remen, vroeg, ja, heel graag. Uh, naar het uh, Raadhuisplein te komen om het, uh, het paviljoen, het verhalenpaviljoen te komen. Want ja, dan moeten we even proberen duidelijk te krijgen wat gaat daar allemaal gebeuren. Laten we eens even teruggaan in de geschiedenis. Hoe is het ontstaan? Het is als volgt ontstaan, voor de provincie Noord-Holland, waar wij onder andere voor werken, is het heel erg belangrijk om verhalen... Wij, wij zijn... Wij is de cultuurcompagnie. Cultuurcompagnie is de nieuwe naam van Kunst en Cultuur Noord-Holland en Cultureel Erfgoed Noord-Holland. Wij zijn samengegaan in de nieuwe organisatie Cultuurcompagnie. En wat wij willen doen met verhalenpaviljoen is het ophalen van verhalen van kustplaatsen, van bewoners van kustplaatsen, ondernemers in kustplaatsen. Om in feite uh, vanuit die verhalen van de bewoners uh, de identiteit, dus het authentieke van de kustplaatsen te achterhalen. Voor de provincie is dat heel erg belangrijk, want uh, het is juist zo goed om het eigenen van al de kustplaatsen boven water te halen. En dat kan ook betekenisvol zijn voor de toekomstige ontwikkeling van de kustplaatsen. Anders zou het zo kunnen zijn dat kustplaatsen in de toekomst te veel op elkaar gaan lijken. Allemaal dezelfde soort van patatent hebben, om het maar even te chargeren. En niet meer het eigene wat je in Zandvoort, vind ik toch heel duidelijk ziet. Dat je dat eigenlijk gaat verliezen. Hm. Oké, okay, maar waarom kustplaatsen en niet gewoon, uh, ik noem maar wat, uh, de dorpjes rondom op IJsselmeer? Of de helft nou, Die zijn trouwens ook heel mooi. Ja, erom. Ja, die zijn heel mooi. De kust is natuurlijk uh, heel erg wezenlijk voor uh, toerisme van Noord-Holland. Oké. Okay. En in die zin, um, ja, ook toeristisch recreatief uh, wil de provincie heel graag de kust versterken. En daar samen met gemeenten ervoor zorgen dat er, uh, de toeristisch gezien, dat we ook aantrekkelijk blijven. En dat het niet zo is dat straks de Duitsers naar Zeeland gaan, bijvoorbeeld. Snap ik. Nu is Zandvoort natuurlijk bijna uit, van, van oud her al een, een badplaats. Maar um, het is een, een tour, hè. jullie beginnen in Zandvoort en eindigen in Den Helder. Maar Den Helder staat nog niet bekend als een, ja, wel als een kustplaats, maar niet als een toeristische gebeuren. Of vergis ik me? Nou, er is denk ik een heel groot verschil tussen uh, een gezellige plaats als Zandvoort en Den Helder. Wil ik niet zeggen dat Den Helder niet een gezellige plek heeft. Maar inderdaad, dat ligt anders. He, je hebt wel huistuinen, wat onbekender is, maar wel ook een heel fijn en mooi strand heeft. Je hebt Callands Oog, uh, wat daar vlakbij zit. Dus er zijn wel degelijk ook echt goede trekpleisters voor toeristen, en recreatie. Recreanten. Maar, kijk, Zandvoort is natuurlijk van oudsher eigenlijk het stand van Amsterdam. He, in die zin ook zodanig ontwikkeld. Dus um, ja, vandaar is het denk ik heel goed dat we hier beginnen. Omdat het hier voor het oprapen ligt. Ja, precies. Um, het verhalenpaviljoen, hoe ziet het eruit? Nou, ik zou zeggen, kom kijken. Ja, ja. Het is een, een hele leuke, letterlijk een paviljoentje, wat gemaakt is door een belend kunstenaar, Ben Rijman... ...en uh, ik heb hier wat posters bij me... ...dat kan je natuurlijk voor de radio niet zien... ...maar het is een, uh, een houten paviljoentje... ...waar je in kunt zitten... ...met foto's van uh, de mensen... ...de verhalenvertellers die we geïnterviewd hebben. Uh, vooral nu ook nog... ...verhalen, en verhalen van... Uh, ...vorige badplaatsen waar we geweest zijn... ...want we zijn nu net gestart eigenlijk in uh, Zandvoort. Dus we hebben foto's van... ...drie Zandvoorters daarbij... ...van Huigmolenaar, Erik Weijers en Jan van der Meer... ...die daarnet ook in de uitzending was. En... Um, wat wij in dat verhalenpaviljoen willen doen is mensen bij elkaar brengen en daar verhalen laten vertellen. En dat wordt begeleid door een vocale reporter, Bert van Baar, die begeleidt die gesprekken. En daar vandaan willen we die interviews opnemen. Er is ook een camera bij aanwezig. Dus we willen heel graag de Zandvoorters uitnodigen om daar te plekken te komen en hun verhaal te vertellen. Wat is een vocale interviewer? Een, een vocale reporter, reporter een mooie term. Nou, eigenlijk ik noemde ik hem een troubadour, een eigentijdse troubadour. Bardoor, maar hij heeft een, zelf een hippere naam bedacht en dat is vocale reporter. Dus uh, Bert van Baar is bekend als uh, ja eigenlijk interviewer met uh, met liedjes. Dus hij uh, begeleidt zijn eigen interviews met muziekinstrumenten en zang. Dus hij wisselt interviews met muziek af. Precies. Oké. Okay. Mm. Heel leuk. Um, en, ja, ik zie daar een, een, inderdaad een, een soort bouwsel staan. Maar er kunnen niet zo krankzinnig veel mensen in. Hè? Nou, ik denk tegelijkertijd een, een man of twintig. Een man of twintig. Ja. Nou ja, dat ja, moet ook, want ja, het moet allemaal wel te behappen zijn voor Bert, denk ik dan. Voor Bert zou het zeker te behappen zijn. Nou ja, onze ervaring is dat het ook in die zin dat er een man of twintig, Dat dat ook wel een mooi aantal is om, om gesprekken mee aan te gaan. Maar behalve dat zijn er ook tekenaars voor kinderen die samen met of kinderen hun droomplek in Zandvoort kunnen gaan tekenen en er is een cameraman en er is ook een tentoonstelling rondom het verhalenpaviljoen met beelden van oude kustplaatsen dus zoals het vroeger was, ook vroeger voordat de Atlantic Wall werd gebouwd hier hm. tijdens de Tweede Wereldoorlog ja. daarvoor had natuurlijk ook Zandvoort en andere bouwplaatsen een heel ander aanzien en dat tonen we ook bij die tentoonstelling, dus er is meer dan alleen het verhalenpaviljoen kan je net ook wel van, stel dat het uh, dat vol is, dat paviljoen, er zitten twintig mensen in, kan je het dan ook aan de buitenkant volgen? Je kunt erbij komen, je kunt het zien, het, is, het wordt niet versterkt, dus in die zin kan je het dan weer zien op uh, Oneindig Noord-Holland, want alles wat we doen, dat wordt opgetekend en wordt uh, geregistreerd met camera. En die verhalen zijn straks op www.oneindignoordholland.nl te beluisteren en te zien. Oké, okay, dus uh, uh, Jan van der Meer, die uh, daar die hebben jullie al gefilmd, die is al te zien op uh, oneindig in Holland. Uh, nu is zijn filmpje vooral bij het verhalenpaviljoen te zien. Dus wat dat betreft, mensen kom naar het verhalenpaviljoen op het Raadhuisplein. Want daar is Jan van der Meer onder andere nu te zien. Maar het is de bedoeling dat na dit weekend, als we die verhalen en die filmpjes hebben geregistreerd, dat uh, dat, dat ook voor de zandvoorters die niet vandaag of morgen komen, dat het te zien is. De onderwerpen van een verhalen, die zijn helemaal vreemd? In principe zijn ze vrij, maar moeten wel relatie hebben tot een bepaalde plek, een locatie, een betekenisvolle plek of een gebeurtenis in de kustplaats, in dit geval natuurlijk Zandvoort. En Huig Molenaar met Talassa is natuurlijk voor Zandvoort denk ik heel betekenisvol. Daar gaat een hele geschiedenis aan vooraf. Hij is ook degene die dat verhaal hè, over de geschiedenis en de ontwikkeling van een paviljoen kan vertellen. Dus daarmee hebben we hem uitgenodigd. Ja, ja. Okay. Hebben jullie nog uh, relaties met Oud-Zandvoort? Want uh, ik hoor toch ook wel een beetje een neiging naar, uh, naar het verleden zeg maar. Uh, Oud-Zandvoort doet natuurlijk ook uh, veel. Hebben jullie daar nog connecties mee? Daar hebben we zeker connecties mee. Langdurig. Onze uh, beide organisaties, cultureel Erfgoed en Oud-Zandvoort, uh, zijn geen uh, onbekenden van elkaar. Uh, in dit geval hebben we uh, ook zelf mensen gezocht. Ook die bekend waren bij Oud-Zandvoort. Maar waarvan wij vonden voor dit project die geschikt waren. En Dat zijn uh, drie. Die mensen die we geselecteerd hebben. En die vond, vonden wij vooral heel erg paste bij dit onderwerp. En wat gaat Jan van der Meer straks doen? Gaat hij ook vertellen van... Ja, wat gaat hij vertellen? Ja, Jan van der Meer die, die heeft trouwens heel veel verhalen. Dus Jan Dat van der de Meer, de Meer als natuurlijk filmer bij Uitstek hier in Zandvoort gaat ons vertellen over vooral Sissy. Uh, hmm. de, er staat een, een Sissi-beeld op de boulevard en dat, uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met de relatie Zandvoort als zeg maar, badplaats, als, als kuuroord Sissi is hier geweest, was natuurlijk heel, he, een heel belangwekkend moment voor Zandvoort dat een dergelijke internationale figuur hier het, uh, het dorp, denk ik, toen aandeed en um, Jan heeft dat gevolgd en uh, uh, gefilmd en vervolgens uh, uh, laten wij dat ook zien en vertelt hij daarover hmm. Nou, dat klinkt goed, uh, Jan. Ja, Jan zit hier nog. Ja. Die zit mee te luisteren. Hij kan me corrigeren als het niet, ja. Ja. niet Tot juist het is. Ja, God, ja, het is helemaal waar. Ja, het leuke is natuurlijk dat daarmee hij vertelt hoe de ontwikkeling van Zandvoort is. Dus het is heel mooi om aan de hand van gebeurtenissen de geschiedenis te vertellen. Dat is toch altijd weer boeiender dan een boek openslaan, maar de verhalen van mensen te horen. En in de opening uh, gaat er nog iemand dat openen? Nou ja, jullie wel bekende Klaas Koper. Ah. Volgens mij kan je niet op dit gebied iets doen nee, zonder de, de, de dorpsomroepen. Hij is weliswaar dorpsomroeper in rusten, maar uh, Klaas vond het zo leuk dat hij uh, bereid was om te komen en hij gaat het openen. De gedeputeerde van provincie Noord-Holland, gedeputeerde cultuur is daarbij, wethouder is daarbij en we gaan met z'n allen die daar zijn lekker taart eten. Kijk, zo, nou dat klinkt goed. Ja. Nou, we gaan om twaalf uur snel uh, daar naartoe uh, Precies. Benno. Nou Ellen, heel erg uh, uh, bedankt dat je dit uh, wilt vertellen. Heb je nog een vraag? Nee hoor, nee. nee. Uh, wilt u de resultaten van vandaag en morgen uh, bekijken? Dan kunt u naar de website oneindignoordholland.nl. En uh, vandaag en morgen is vandaag uh, om 12 uur is de officiële opening en dat duurt tot uh, 6 uur. En uh, morgen begint het al om 10 uur en dat duurt ook tot uh, 6 uur. Dus uh, komt Allen. Nou, heel erg bedankt, Ellen. Uh, Succes, de Succes. Ja. met de tour. Na de muziek gaan we luisteren naar uh, Carla Abels. En die is uh, van de apotheek Beatrix Antwoord. En uh, ze gaat dus uh, vertellen: als je nou op reis gaat, wat moet je dan allemaal zo doen uh, op uh, geneesmiddelengebied? En we gaan nu eerst uh, luisteren naar Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley met If I Had Words. If I En dan is er koffie in Hotel Hoogland tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort. Eh, vandaag is het 16 juli. En ja, de vakantie is begonnen. Eh, het, de, de raad van Zandvoort is met zomerreces. Eh, de wethouder ook bijna. Hij moet alleen nog straks even langskomen om meteen het al naar uit te leggen aan ons. En eh, wat hoort er op vakantie? Ja, dat is toch altijd een reisadvies omtrent je geneesmiddelen. Eh, want dat is toch altijd een beetje anders, denk ik. Het ligt er mee ook wel aan waar je naartoe. Iemand die er alles over kan vertellen is Carla Abels van Apotheek Beatrix in Zandvoort. Carla, goedemorgen. Goedemorgen. Um, nou ja, ja wat, wat, wat, laten we het eens beginnen bij een algemeen advies. Wat kan je als algemeen advies geven aan mensen die sowieso, maakt eigenlijk niet uit waar op reis gaan. Uh, allereerst zou ik een verschil maken tussen de mensen die uh, veel medicatie uh, gebruiken. Uh, daar is het verstandig om een uh, geneesmiddelpaspoort uh, mee te nemen met de medicatie die zij gebruiken staan op dat paspoort. Dat is in de apotheek in z'n met één druk op de knop uh, uit te draaien. Oh ja? Hm. Ja, dat is heel makkelijk. Is ook kosteloos. Uh, gebruiken mensen veel medicatie, ondanks uh, is medicatie gewijzigd. Dan raad ik de mensen aan om uh, met ons even door te nemen of alles nog goed staat bij ons in het systeem. En dan is dat zo uitgedraaid, dat doen we in een... Maar waarom, is, waarom moet je dat meenemen? Waarom is dat belangrijk? Uh, ja, dat is als je over de grens gaat, dat je aan kunt tonen, uh, dat je de medicatie, uh, ja, de medicatie die erbij je bij hebt, ah. daadwerkelijk door een uh, arts is voorgeschreven en door een apotheek is uitgegeven. Hm. En dat uh, iemand die medicatie echt nodig heeft. Ja, het is gewoon belangrijk bij calamiteiten dat je kan laten ook zien, dat, de, ja, de diensten, ja, welke ja, medicijnen... Ook dat, heeft. ja, het is ten eerste om, om zeg maar legaal de grenzen over te komen en ten tweede is het natuurlijk van belang als je uh, als, als iets overkomt in het buitenland je komt in het ziekenhuis terecht, je komt in aanraking met een arts uh, dat, dat, uh, dat daar dan uh, zeg maar uh, die medicatie medicatieoverzicht volledig is ja, ja. Dat medie, uh, medicijnen kunnen conflicteren met elkaar hè? Dat is, um... ja dat klopt ja, ja, ja. kunnen wisselwerkingen geven, dus de artsen weten dan exact wat wel en, uh, en niet moeten gaan doen. Uh, er staan overgevoeligheden op. Ben je allergisch voor penicilline, dan, uh, dan staat dat op het geneesmiddelpaspoort, als het bij ons bekend is. En dat is het eigenlijk altijd wel. Ja. Zijn er nog meer tips, algemene uh, tips, die ja, elke Ja, uh, over dat geneesmiddelpaspoort, daar is de laatste tijd nog wel uh, veel te doen geweest over de middelen die onder de opiumwet vallen. Daaronder vallen ook de middelen, bijvoorbeeld Ritalin, Methylphenidaat, uh, middelen bij, uh, die worden gegeven voor ADHD. Uh, daarvoor moet men naar, uh, voor de landen die, uh, die zeg maar onder de Schengen, Schengenlanden heet het geloof ik, uh, vallen. Is daar een Schengen-verklaring nodig en de landen die daar uh, zeg maar buiten vallen, is er een medische, Engelse medische verklaring uh, nodig. Die verklaringen moeten vier weken van tevoren worden aangevraagd. De formulieren zijn te downloaden op uh, de website van het ministerie van Volksgezondheid, VWS. Yes. Nou laat allemaal maar zitten denk ik dan. Die vakantie. Nee, als je dit allemaal <laughs> moet doen. Wat een gedoe allemaal. Ja, dat uh, daar is nogal veel om, uh, om te doen geweest, inderdaad. Ja. Maar dat moet allemaal ingevuld worden door de huisarts. En dan moet het nog ter goedkeuring weer worden opgestuurd uh, naar de inspectie voor de volksgezondheid, dacht ik. Dat staat allemaal op die website. Uh, en dan kun je met je opiumwetmiddel. Uh, uh, Rustig op vakantie. <laughs> dat hoop je ja. dan maar. Ja. Dat ze aan de andere kant van de wereld ook begrijpen wat het allemaal inhoudt. Precies, ja. ja. ja. ja. Oké, okay, um, nou, je hebt wat volgers meegebracht. De zon begint een beetje door te komen, dus we zitten ook altijd weer met de UV-stralingen. Ik zag vanochtend op kanemi.nl UV7 vandaag. Enig idee waar dat voor staat? Nee, heel eerlijk gezegd dan kijk ik nooit wow. zo naar die zonkracht ik weet niet of, of 8 of 10 het hoogste is wel heb ik net gisteren in de apotheek een uh, folder binnengekregen een flyer, dat heet Zorgeloze Zonne dat, uh, even kijken de gemeente Zandvoort, GGD, Kennemerland Medisch Netwerk, Dermatologisch Medisch Centrum, Dermasis wil u graag informeren over Zorgeloze Zonne er uh, is een inloopspreekuur met een dermatoloog en en toevallig staat er zaterdag 16 juli, dus dat is vandaag, van 1 tot 3 uur. En zaterdag 27... 20 augustus, ook van 1 tot 3 uur. En dat is in de HBO, bro de rotondes, op, uh, aan de strandweg uh, bij het Badhuisplein. Ja, bij het Juttersmuseum. Precies, ja. ja. En daar wordt uh, dus uh, ja, allerlei informatie gegeven over uh, zon- en huidkanker. Ja, en dat is dus ook mijn tip voor mensen die op vakantie gaan van, uh, ja, smeer je goed in met een hoge factor. Met name kinderen, die zijn nog in de groei. Uh, ja, één keer verbranden. dat doet de kans op huidkanker op latere leeftijd al uh, verhogen, zeg maar. Hm. En uh, ja, op de op warmste tijd, zo tussen 12 uur, uh, smiddags en drie uur, smiddags, uh, ja, haal de kinderen uit de zon. Gaat u zelf ook uit de zon. En uh, zoek een plekje in de schaduw uh, op. Ja, wat ik nou zo jammer vind hier in Zandvoort, want ik, ik ben ook wel een echte schaduwzonner, uh, als, ja. uh, als dat woord bestaat. ja, uh, ik jou, als het... je maar vaak genoeg zegt wel. He, schaduwzonner. Uh, want uh, ja, uh, ik vind het best wel lekker om gewoon een half dagje op strand uh, te liggen, maar eigenlijk is het, in Zandvoort valt me op heel erg moeilijk om in de schaduw te liggen. Hè, ga je bijvoorbeeld naar een Afrikaans land, daar heb je altijd op het strand, altijd afgedekte plekken waar je onder parasols. kan liggen, en parasols of van die rieten matjes, dat het halverwege erdoor komt. In Zandvoort is het helemaal niet. En ik, eigenlijk snap ik dat niet. Uh, niet, ik vraag dat nu aan de verkeerde persoon natuurlijk, maar er is misschien een oproep aan, uh, aan heel Zandvoort, van en ja, jammer dat er niet gewoon wat meer echte mooie schaduwmogelijkheden zijn. En niet van die parasolletjes van 1 meter doorsnee. Want ja, daar heb ik als 1,90 meter man natuurlijk helemaal niks aan. Dus nou, een oproep. Kun je daar nog wat van zeggen als medicus? Uh, nou, ik ben het daar helemaal mee eens. Want ik ga ook niet op het heetste van de dag hier op het strand zitten. Mede omdat uh, waar wij vaak zitten helemaal geen parasols uh, zijn. Ja. En ik ben ook een schaduwzonner. Dus uh, ja, ik, ik, ik vind dat een, uh, een goede tip. Misschien om te uh, ja, vergeten klopt, groep, absoluut. Uh, die het ja. toerisme enorme boost. zou kunnen De zonkracht is hier, is hier net zo sterk als, uh, als in Zuid-Frankrijk op een, uh, een warme dag. Ja, dus, ja precies. Uh, ja. Ja. Ja. Zijn er gewoon goede middelen in, op de markt en bij de apotheek te verkrijgen voor, uh, tegen die UV-straling? Of te, tegen de zonnekracht? Ja, wij hebben zonnebrandmiddelen, ja, wij hebben ze van een, van een middel dat alleen in de apotheek verkrijgbaar is, uh, met, dat gaat vanaf uh, factor 20 en voor kinderen vanaf uh, factor 30, dus dat is uh, hoog, maar ik zou dat mensen ook zeker aanraden om... Uh... Ja, huidkanker komt uh, steeds meer voor. Hè? Ja, dus het uh, schijnt uh, explosieve toename te zijn. Ja, het ja, ja. Ja, ja, vervelende ja. van de huidkanker is, is dat vaak, de, wat je al zei, de basis 20, 30, 40 jaar eerder uh, wordt gelegd. Hè? Ja. Dus als je nu heel veel huiskanker, huidkanker hebt, dan, dan is dat vaak al ontstaan, 20, 30 jaar geleden. Tenminste, de problematiek daarvan. Ja. Dus dat is echt... Uh... Ja. En in, uh, de verbandrommel, daar wil ik nog even wat over horen. Heb je daar nog uh, tips voor? Uh, ja, ik zou sowieso uh, van de huistuin- en keukenmiddel uh, ja, kijken wat, wat is nodig een paar is handig om mee te Nemen uh, ja, bij diarree bijvoorbeeld uh, ORS om, uh, om, om vocht en zout aan te vullen. Oké, okay, dus Zo als je diarree hebt en je raakt te veel spullen kwijt, dan zit er in ORS weer genoeg spullen om je toch weer gezond te voelen, zoiets? Ja, dat klopt. Ja? Dat moet je dus een, een, een zakje met, uh, met wat zout en suiker, en dat moet je in de juiste hoeveelheid, dat is belangrijk. Water oplossen, dan in kleine slokjes uh, opdrinken. Uh, ja, ik, ik zou zeggen, komt u naar de apotheek en uh, wij maken gewoon adviezen op, op maat, zeg maar, van wat is nou handig om mee te nemen op reis. En waar ik zelf altijd veel aandacht aan besteed, uh, ik heb uh, drie, uh, drie kinderen, als ik op vakantie ga, dan zorg ik dat mijn verbandtrommel uh, goed in orde is. Uh, dat er een goed ontsmettingsmiddel, iets van betadina of sterilon, uh, ja. in, in zit ja. En uh, ja, daar, daar heb ik dus persoonlijk altijd het meeste aan. En vaak al ja. ja. doen ja. een sneetje of een schaafhondje wat precies. sterilon en klaar. Het beste is gewoon uh, onder koud stromend water houden, maar dat is dan uh, soms niet in de buurt. Dus, uh, ja, ja, ja, ja <laughs> Hoewel, in Zuid-Spanje kan je er echt twee weken op leven. Dat is uh, zoals die mevrouw uh, uit Limburg heeft bewezen. Ja, ja. ongelooflijk. <laughs> ongelooflijk. Ja. Ja, ja. Gelooflijk. Dus, ja. Ja, vol mineralen. Hey, en het laatste potje, puntje wat je nog wilde bespreken is mee te nemen geneesmiddelen. Uh, ja, dat klopt inderdaad, het ik met een paracetamol uh, is handig. Uh, ja, er valt denk ik al iets tegen de diarree. Uh, iets tegen verstoppingen die men daar last van heeft uh, als men op vakantie gaat. Uh, ja, wat hebben we verder nog? Ja, als je gaat vliegen, uh, dat is ook wel een belangrijk uh, punt. Uh, en je neus zit verstopt, dan kan dat gehoorschade geven. En daar is gewoon een neusprek. Je neus zit verstopt. Dat kan gehoorschade. geven. Ja. ja, dat komt door. Uh, er zit een buis tussen je neus. Oh. En je oor En als dat okay. verstopt zit dan komt er druk op je oor Stap je in het vliegtuig dan komt er nog meer druk op je oor en dat kan gehoor uh, schade geven. Dus het is dus, belangrijk uh, dat je als je in het vliegtuig gaat, dat je in gaat, dat je in neus er nog wel vrij kan ademen. Dat klopt inderdaad. Dat, uh, uh, nou ja, ik heb natuurlijk heb wel die druk altijd wel gevoeld. In ja. het, uh, ja, en dan moet je klaar, hè Dat geloof ik, ja. he, in je neus knijpen en druk geven. Ja, en als iemand verkouden, dan uh, is het belangrijk om even neusspray mee te nemen. En dat mag ook mee worden genomen in zo'n afgesloten zakje in de handbagage. Oh ja. ja, ja. Klein flesje, ja. Nou, dan gaan we naar het einde van uh, dit eerste uur. Carla, dank je wel voor je komst naar Hotel Hochland. Uh, een hele fijne vakantie. Graag gedaan. En uh, jullie gaan ver op reis? Uh, wij gaan naar Frankrijk. Vra gaan. Ja, valt mij. Ook al vol met sterilrol voor de kinderen. Ja. Hè? Precies. <laughs> Oké, okay, tot ziens. En, Bedankt. Um, Bedankt. Dan gaan wij uh, straks naar het nieuws. Uh, gaan we nog even vertellen wat we in de tweede uur uh, te doen hebben. Natuurlijk, we beginnen met uh, wethouder Tonen over het beleidsplan participatie besproken in de gemeenteraadsvergadering uh, van 13 juli. Hij gaat dat allemaal uitleggen. En we krijgen Gerard Scholten, de duinwachter van Waternet. En het is altijd ongelooflijk. Als die man hier komt, dan komt er een waterval van ontzettend leuk en interessante informatie. En het is altijd zonde bijna dat we maar tien minuten voor hem hebben. Maar nou, ontzettend leuk verhaaltijd. Ja, en tenslotte Peter Tromp van Classic Concerts over het concept van morgen. En daar komen weer een aantal, nou ik geloof natuurtalenten, komende spelen. Maar we gaan eerst even naar de muziek ja. en dan gaan naar het nieuws en dan gaan we weer naar muziek en daarna komen we weer bij u terug met de Golden Earring met Radar Love. Cultuur, politiek, sport, interviews. Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12. Goedemorgen Zandvoort op CFM. Weet